onder politiemensen. Tijdens de examenperiode heeft de onderwijsinspectie zo'n 850 examens... ongeldig verklaard, vaak vanwege slordigheden aan de kant van de school. In andere gevallen was er sprake van overmacht, bijvoorbeeld vanwege... een ziek geworden leerling of een stroomstoring. De gedupeerde leerlingen kregen de kans het examen opnieuw te maken. Vorig jaar werden nog bijna 1700 examens ongeldig verklaard.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 Bekend, nou is Kees niet politiek. We hebben het niet over de politiek. Nee. Nu. <laughs> Eén keer niet. Even, even, niet even niet. Uh, daarna uh, hebben we Theo van der Laan. Uh, bekend van de HEMA. En die vertelt over ja, de zonnepanelen die op het dak van de HEMA zijn geplaatst. Ja, en zo wat er zo rond dat nou, raam gebeurt, gebeurt. wat. er gebeurt wel uh, uh, uh, wat. Dan heeft hij altijd een redelijke vinger in de pap. Dus ja. En een mening over. <laughs> en een mening over, ja. We zullen het horen. En wij sluiten af met uh, twee zandvoorters die in de kerstproductie uh, van het uh, Haarlems. Schouwburg gaan meedoen uh, Lea Bos en Sem Tempierik en Sem is negen jaar Goed maar we gaan even terug naar onze gast uh, Paul uh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 En toen, uh, een sprongetje makend naar uh, het genootschap, uh, 2,5 jaar geleden, 2-3 jaar geleden, werd uh, afscheid genomen van Ger Sensen als voorzitter. Uh -huh. En toen ben ik op audiëntie geweest bij Ankie en bij Henny, van de leden en ja. uh, Ankie Jouwstra.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 Is een andere, andere kwaliteit, kwaliteit dan, dan daadwerkelijk. Wat Don zegt, ja. je moet verstand van het onderwerp hebben. Ja. Uiteindelijk ga ik er natuurlijk je wel mee, meer ja. van weten. Maar je hebt er wel affiniteit mee, natuurlijk. Ja, wel, want anders is... gaat het niet. Ja. Anders nee, ga nee. Je moet wel uh, de liefde voor je dorp hebben ja. en de liefde voor, ja. voor de gebouwen. Ja. Maar je moet ook heel eerlijk tegenover het met je staan. Hier. Je kunt niet alles weten, ja. maar, nee, maar je is je... je... ook een heel goed bestuur. Ja. Ja. Ja. Maar je weet ook wel heel veel over Zandvoort, toch? Ja. Ja. Ik, je, je kent Zandvoort toch ook wel? Ja, tuurlijk, ik woon er al bijna 35.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 ja, dan ben ik ook al historie. Want dit dat heb ik meegemaakt. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ja. Is, uh, nou, het is ook. We hebben een beetje nu. We, we, dat wou ik net zeggen. We hebben natuurlijk een heel goed bestuur. Mm -hmm. eh, eh, die ontzettend veel kennis heeft van, van het Zandvoortse. Martin Kiever natuurlijk. De ja. archivaris. Die echt. Nou, het is een, een lopende bibliotheek. Dat is onvoorstelbaar. Nou, Arie natuurlijk. Arie ja. Koper, die de klink uh, maakt. Zal ja. weet Heel veel. Verzamelt heel veel. En Henny is een fantastische secretaresse. Ja, en Mathe Krabbenam is natuurlijk een penningmeester. Die iedere vereniging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 als je bij uh, jullie collega's van de babbelwagen komt op zo'n avond. Was het zo dat de echte oudere zandvoorters uh, ook een soort feest van herkenning hadden. Maar ja, die sterven uit zo langzamerhand. En, en dus de plaatjes van voor de oorlog zeggen de meeste mensen. Oh ja, leuk, interessant. Maar ze hebben het niet meer meegemaakt. Maar nu, alles wat uit de vijftiger jaren en vlak na de oorlog. Zijn er een heleboel.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 40, zegt mensen nu niet veel meer. Niet veel meer. Maar wel nee. een uit de 60e jaren. Hé, hey, daar heb ik mee op school gezeten. Ja. En dat is die. En die, dat is ken ik, die ken hè? ik. Ja. En, en die, die slag moeten we nu heel lang zo maken. Vandaar dat we nu ook in het najaar gezegd hebben: van nou stappen in Zandvoort in de 60e jaren. Mm. Is natuurlijk een ontzettend leuk onderwerp. Ja. Ja. De oasebar onder bij Keur in de kelder. De moustache. De, de, de, Dansen bij de schelp. Dansen bij de schelp. Precies. Uh, in de kerkstraat. Uh, Petrovic. Noem het allemaal maar op. Ja, ja. Dat, ja, dat zijn natuurlijk uh, ja. clubfijnen. 25 destijds. Ja. Het is eigenlijk als een soort venster... Hè, wat heel langzaam verschuift. Ja, klopt steeds achter de generatie mm. aan. Ja, ja, ja, ja En Klopt. jullie zijn bezig dat venster ook te, te nou, zijn, schuiven. Ja precies, je die... moet inderdaad dat venster, dat kader waarbinnen je werkt, heel langzaam opschuiven. Ja. Ik denk dat je over tien over of vijftien jaar al, al eind zestig, zeventig jaren gaat bekijken. Wat ja. gebeurde er toen in Zandvoort? Ja. Ja, ja, nou, nou, dat, dus dat is vijftig jaar geleden? Ja precies, dat precies dat dus best... dat is ook jonge historie. Ja, ja, ja, je krijgt dingen zoals de tram die er gereden heeft. Nou, die is nu actueel, ja, voor ja, deze actueel. generatie. Ja. Ja. Klopt. Uh, ja. Straks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 Maar dat doen we in het Clubhuis op de Tol. Dat is schuin achter de fietsenwinkel. Ja, Daar zitten wij. Eigenlijk achter de Bondschuitenbouwclub. Als je bij de CFM, zeg maar dan? Ja, of we zitten eronder. We zitten er achteronder. Onder de keuken van CFM zitten. Oké. Daar zitten we. En dat is een hartstikke leuke ruimte. En je kunt je fiets kwijt. Je kunt je auto kwijt. We willen gewoon openstellen. Kop koffie erbij. Heb je vragen? We hebben leuke dingen. We hebben mooie boeken die je in kunt kijken. We hebben een prachtige bibliotheek. Echt. We hebben een schitterend, ik geloof 500 boeken. We hebben alles weer netjes opgeruimd. Je gaat dat toegankelijker Ja, we willen kijken momenten. of we dan één keer in de maand zeggen: Nou, we gaan open. En dan zijn er één of twee bestuursleden. En dan schenken we een kop koffie met, met een koek. En dan, dan uh, kom maar. Dus ja. kijken of dat lukt. Okay. Kom maar eens kennis maken. Dus, uh, Mooi moment ja. om uh, heel even te onderbreken. Even een muziekje. Kun jij ook op adem komen? <lacht> <lacht> Alhoewel, nou, kost je geen moeite? Nee, kost geen moeite. Ja. Paul, we konden toch niet later. Een jaartje of vier, vijf geleden. De Jantjes. Ja, <laughs> we gaan ja. het nog een keer een stuk nostalgie draaien. Ah, Oké, okay, ja. leuk, leuk. leuk. Cari Tefse en uh, Peter Farmer, omdat ik zoveel van je ah, hou. jou hou. Ja, precies. Ja. Je bent niet mooi, je bent geen knappe vrouw. Je nagels zijn voortdurend in de rouw. Toch zou ik jou.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 toch wil ik van geen andere weten, omdat ik zoveel van je hou. Lief en leed, zoals je weet, tezamen de deelden wij. Lief, o oh vrouw, dat gaf ik jou. En al het leed, dat was voor mij. Ja, wel niet. Oh meisje. Al gaf je mij nog soms een waait kou. koal. sloeg je mij op dik van spont en blauw. Dan oh, gaat het blijft mooi en ons zoveel van je hou, uit de jankjes. En Paul die wilde al gaan dansen. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Met ga ik dan dit keer. En niet met jou. Nee, nee, nee. Ik heb mijn grenzen. Ja, ja, zo is dat. Ja. We waren eigenlijk gestopt bij het ledental, Paul. Van ja. het genootschap...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 Moet je lidmaatschap gaan verhogen... Ja. Maar je wilt dat het allemaal wil... laagdrempelig houden. Precies, je wilt voor ook, zoveel he? mogelijk ja. mensen. Krijgen. En het is Ach, ja. maar 12,50. Dat is, ja. het is eigenlijk niks. Net. Het is niks. Maar is iemand die, die gewoon niet zoveel centen heeft. Nee. Daar is 12,50 toch 12,50 voor. En er zijn meer verenigingen, weet je. Er ja. zijn, er zijn, uh, je, hebt, je hebt de babbelwagen. Of, nou, die hebben dan geen mij. Geen, nou, maar, geen maar de babbelwagen, dat ja. wou ik net zeggen. Ja. En, en de zondagmiddagconcert in de ja. kerk bijvoorbeeld. Ja. Allemaal toch geswitcht naar een vorm van. Ja, je moet ja. Er toch iets aan doen. Dat moet toch iets in een of andere vorm de babbelwagen ook de babbelwagen ja. Ja, dus cool. uh, ja misschien ontkom je er niet aan uh, ik denk het niet nee, nee, nee, nee want het is natuurlijk ook je moet je moet de huur van de krocht betalen ja, nou, maar ja, alles loopt door alles door, alles, hoort, alles, alles gaat uh, gewoon door ja, ja.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 Ja, om gewoon weer eens creatief te denken van hoe moeten we het doen, hoe kunnen we het oplossen. Uh, ja. ik, vind, ik vind het op zich niet nee, zo erg. Om goed te denken. En soms komen daar hele leuke ideeën uit. Precies, precies. Ja, ja. klopt. Nou ja, een klein lichtpuntje natuurlijk dat het. Financieel gezien voor de gemeentes, mogelijk weer wat uh, ruimer wordt in ja. de komende jaren. Ja. Ja. Ja. En dat ja. jullie niet zo hoeven te knijpen. Nee. Meer. Nee, nee, nee, nee, nee. Ja, maar ik ben het ook wel graag. Ik, heb graag, ik kijk graag vooruit doen. Ja, ja, ja. Dus ik wil me niet laten verrassen als het ineens nee. toch niet doorgaat. Nee. Ik, nee, ik heb van mijn vader dan geleerd: dan. je kunt, je, kunt je, je cent maar één keer uitgeven ja. en dan is hij weg. Ja. Dus ja. Weet je, je moet toch wel voorzichtig zijn. Ja, nou, in een huishouden heb je het al. Maar als je een eigen zaak hebt gehad, dan weet je het helemaal niet. precies. In. Ja, precies. ja, Dat, dat is, is jouw dan... ervaring natuurlijk ook. Ja, weer ook ja, ja, van ja, ja, ja. uit het verleden. Ja, ja. Maar je bent zelf ook lid geworden, heb ik gezien. Ja, ja, moest... ja maar, maar want... <laughs> Dat zag ik. Ik, ik, kwam <laughs> weg, ik zei tegen een die wat krijgen we nou? <laughs> <Ja>. <laughs> ik zei: hoe zag Donderdag hadden we een bestuursvergadering. Ik zei: ik, ik moet er voordat we begonnen, toch even wat van het hart, jongens. Hart, die regelde niet. want Ik ben er zo al veel op aangesproken op straat. We moesten lid worden om voorzitter te worden. Maar goed, dat is op zich niet erg. Arie heeft al gezegd dat hadden we eigenlijk even eruit moeten halen. Maar het is wel leuk. Ja, maar dat, dat, dat komt omdat de ledenadministratie geeft dat door. Ja. En dat wordt in een, in, in, in een in een, in een uh, uh, spreadsheetje doorgegeven aan de drukker. Ja. En die drukt dat. En Arie heeft er overheen gelezen. Dus dat, dat kan nou, ja, me ook wel voorstellen. Waarom? staat zoveel in de nou, nee, Wel Maar het is wel grappig, ja. <laughs> ja, heel leuk. Een detail wat meteen op. Ja ja ja, ja, ja, ja. Goed. Uh, nou, ja,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 Niet, Precies, Niet de echte oude geschiedenis vergeten. Ah, nee, nee dat zal er altijd in blijven staan. Want dat is uiteindelijk de basis van ja. de vereniging. Maar er zal, er zal een, een verschuiving in, in aandacht komen in het blad. Dus ik denk dat je op een gegeven moment misschien over 10 jaar... Eh, 20% over de 40 jaar hebt staan. En dat het dan eh, 40% over de 50 en dan weer 20 of 30% over de, over de 60 jaar. Ja. Nou ja, dat Je, je dat moet de je tijd meegaan. Maar je, je ja. mag natuurlijk nooit uit het oog verliezen... wat uiteindelijk...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 Kennen. En printer. Dat is echt een gigantische ding. Ja, ja dat is fantastisch. Dus, dus dat zijn allemaal dingen die we, die we in de Dat is leuk, want dan kun je er iets mee hebben. doen. Hè? Ja, kun je precies. Mee doen met het want het de, is natuurlijk wel jammer als ja. het allemaal opgeslagen ligt. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en dan het uh, 45-jarig ja. Ja. bestaan, hè, ja. ja, ook nog. Je ja, ja het in het december. Een verrassing, blijkbaar. Het doet heel geheimzinnig. Ja, ja, ja, ja. ja, hij kan wel nee, iets ja we Jawel, jawel, jawel. jawel. We, hebben, we hebben bedacht van, wat moeten we nou met het 45-jarig jubileum doen? We wilden wel iets doen.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 Dus heel leuk. En dat kan ook de Bomschuiterbouwclub zijn, de Bomschuiterbouwclub zegt: we willen een nieuwe iets van Zandvoort maken, een groot project, maar dat kost zoveel, dat hebben we niet. Nou, dan zeggen we misschien wel van joh, dat is een hartstikke leuk idee, wij stellen daar als vereniging. Geld voor beschikbaar. Ja. Of ja, de Wurf, of het museum. Ja, het kan, ja. Dat, dat zou mijn volgende zijn. vraag zijn, we hebben een heleboel van deze, noem noem al even de Babbelwagen, maar we hebben de Bomschuiterclub, ja, ja, de Wurf.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 Al die clubs weer eens een keer goed bij elkaar te zitten. Ja. En de babbelwagen. En de WURF. Ja. En de Bomschuitenbouwclub. En nou, noem het museum. allemaal maar op. Het museum. Om gewoon weer eens een keer met elkaar rond de tafel. Want ik heb wel de indruk een beetje dat het allemaal een beetje langs elkaar heen. is dus, uh, toch wel een beetje. Uh, ja, iedereen haat en neid wil ik niet zeggen. Nee. Maar iedereen doet zijn eigen dingetje. Terwijl je als je het samen doet, het veel sterker zou ja, kunnen museum. zijn. Ja. Weet je, waarom, waarom zou, zou uh, het genootschap Marcel Meijer geen podium kunnen geven als babbelwagen? Het, uh, Wurf, ik heb ze natuurlijk whatever. allebei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 Wel een van de bedoelingen, ja. Zo. Ja, leuk. Dat is de achterliggende gedachte in ieder geval erachter. Ja. Okay. Heel nieuw streven. Ja, uh, ja, zo is dat. En wanneer is dat, Paul? Het, uh, uh, het is in, uh, in december. Uh. Uh, okay, uh, vraag me niet de exacte datum. Nee. Maar volgens mij staat ja, er nog niet in. Nee, staat er nee, ja, nog niet exact niet. in. Nee. Uh, het komt in de volgende klink. Daar komt ook in te staan wat we gaan doen. Uh, okay. En we hebben natuurlijk in november de genootschapsavond. Ja. Met een heel leuk programma. oh oh <laughs> Eigenlijk. Ja, echt uh, heel leuk. Voor de mensen die nu luisteren, twee dingen. Word lid. Absoluut. Lid voor uh, lid voor ja. daar. Ja. Je kunt je gewoon op mee. de website oudsandvoort En dan, uh, we hebben een hele nieuwe website. Daar volgt het op. Kom bij de ledenadministratie terecht. En dan, dan, dan komt het helemaal goed. En ik kan uit ervaring uh, zeggen, de klink. Ik kijk er altijd naar uit. Ik ben, uh, het is een mooi blad. Uh, ik ben, ook ben er wel trots dus op. Uh, ja. Heel leuk. Ja. Ja. Absoluut. Ja.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 Ze mogen zelfs blijven liggen. Nou ja, liever niet natuurlijk. Of mensen kunnen ze mee naar huis nemen om dan uh, ja, lekker thuis uit uurtje, te lezen. Als je een uurtje op strand hebt gelezen, dan wil je verder lezen. Precies, als het een goed boek is en ja. zit er zitten zeker goede ja. boeken bij... dan uh, wil je verder lezen natuurlijk. Ja.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 Gezien. Maar ik geloof ook dat er... Uh, het is ook een beetje bedoeld als een soort ruilkast. Dus mensen kunnen ook uh, uit hun eigen boekenkast een boek pakken. Oh, je pakken. kan ook zelf oh, oké. Okay. Volgens en, mij wel. Ja. Dus dat is een, uh, ook een leuke manier om uh, eens te zien... of er nog weer nieuwe titels tussen komen. Dat ja, is wel uh, heel uniek. Nou ja, we hadden het net over dagjes mensen... die het boek ja. daar meenemen mm -hmm. waarschijnlijk. Als het uh, boeit. Maar je hebt natuurlijk ook gasten die wat langer zijn. Ja. En ja. na een paar dagen willen ruilen een voor een, nieuw, een boek. nieuw boek. En dan pak je die inderdaad weer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 Nee, dat kan. En ook natuurlijk Nederlandse gasten die hier zijn. Ja, ja. Voor een oh, korte tijd. Ik dat, dat komt. Dat ja, je een, een, nee, een dat, kort nee. Eh, nee, ja, Je kan het ook zien als een, als een proefabonnement. Mensen die misschien twijfelen ja, ja, ja, ja. of de bibliotheek wat ja. voor ze is. Ja, ja. Uh, ja. Ja. Ja. Maar deze mooi. actie lezen, ja. lezen aan zee.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 wat incidenteler lezen, misschien een paar boeken per jaar, weten niet zo snel de, bieb, de weg naar de bieb te vinden. En dit is een mooie manier om uh, buiten de muren van de bibliotheek te treden. Dus, uh, ja. Vandaar. Ja, want alle informatie ligt dan in de kiosk, zeg maar, Precies. of bij de CV. Dus dan kunnen ze meteen denken: oké, okay, we kunnen ja. dan naar de bibliotheek om verder, uh, nou ja, ja of computer of ver, uh, ja, ja. Of even verwezen worden naar of even verwijzen ja. naar de website ja. uh, waar ook alle informatie te ja. vinden is. Ja,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 Kinderboeken, zijn die er ook? Er liggen nu geen kinderboeken bij. Nee. nee. nee. Dat is uh, misschien nog wel een goede aanvulling om, uh, om erbij te doen. Dat ook ja, met hele kleine ofzo? Ja, of zo? Of, uh... Prentenboeken met ja, hele kleine kinderen is het ook te gek om te lezen. Ja, die zijn en, er ook. Uh, ja, ja, absoluut. Ja. ja, daarom vroeg ik net de reden erachter. De reden is natuurlijk ook vaak, maar dat is dan een wat hoger doel, mm -hmm. mensen aan het lezen te ja. krijgen. Leesbevordering ja. is het dan inderdaad. Ja. Ja. Ja. En dan begin je bij kinderen. Ja.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 Als de bouwwerkzaamheden ja. afgelopen zijn, zou daar wat meer Frankrijk. kunnen Dat gebeuren, het een wat logischere he? loop wordt En ja. dan zien het ja. ook, uh, denk ik, misschien beter. Ja. Ja. Oh ja, en, uh, uh, ja. Even terug naar de boulevard. Ja. Uh, het staat naast de VVV. Is. Waar is dat? Uh, welke plek van de boerderij? Het is op het Badhuisplein. Okay, het is de op eerste Badhuis... kiosk. Op de rotonde. Even okay. daarnaast. Niet echt op de rotonde. Maar even daarnaast. is De eerste uh, kiosk is van de VVV. En, en naast die kiosk. Zijn houten uh, ja. huisjes. Ja? Staat een stelling. zeg Een maar, okay. hoge stelling. Een groot, daar, kost, heel groot ja. Met allemaal boeken daarin. Okay. En daar kun je, kun je ja, Ik gewoon... had het nog niet gezien. Ja, ja, ja. Ik was er niet ja. lang. Ja. Jij wel dus. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nou, heel mooi. Ja, het is echt heel, heel uh, ja, leuk. Ja, ja. Ik denk dat het, het is echt een heel leuk initiatief is. Ja. Dus, uh, en het is op een goede plek ook. Dus mensen lopen daar allemaal langs. En die kunnen het. Uh, nou ja, laten we hopen dat die kast snel leeg wordt. Ja, dat dat wij hem weer ook. aan kunnen vullen. Ja. En als ja. mensen de smaak te pakken hebben, kunnen ja. ze natuurlijk ook altijd houd Hou je het wel in de gaten? Ja, denk het wel. Hè? Ja, een collega van mij die, uh, die, die is fietst er is ook bezig. weer langs. Precies. En die fietst langs met een karretje achter de fiets. De met boeken. vol. Met boek. Ja, ja, nou ja. En het beheer, een beetje opletten, doet de VVV dan voor jullie? Ja, inderdaad. Okay. Ja, wij hebben, we kunnen gelukkig gebruik maken van, de, ja, dus, ja, van hun reizen. De verlengde van, de, van ja. de VVV eigenlijk. Nou, daar ben ik niet. Nou, we zijn er nu vlakbij. Dus ik ben ervan overtuigd dat jij <laughs> volhoudt. Ja, ja, ja. Even kijken of er, wat eruit is. Ja, ja. precies. Ja. Misschien nou, dat ik er zo Nika nog kan, wat bij kan vullen. Ja. Ja. Zat hij helemaal vol? Dat is dus een hele grote stelling, is het, ja. hè? Met allemaal boeken. En uh, ja, het zag er heel uitnodigend uit. Om, ja. Zo maar eens te zeggen. Nou, precies, dat is ook de bedoeling. <laughs> Elzebeth, ja. uh, ik zie dat jij nog wat uh, een lijstje had van dingen die je kwijt. wil. Nou ja, We uh, hebben in de zomer een paar, een paar leuke activiteiten. Nou, ik noemde inderdaad brandloos. al de, de peuterbiep, Dat is dus ja. woensdag 12 augustus. Van uh, 10 tot 11. Alle ouders, grootouders en kinderen nou ja, tussen de 1 en de 3 jaar. Of ietsje ouder, misschien wel ietsje jonger. Zijn van harte welkom om, uh, om dan langs te komen. Er is...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 Dat is uh, vrijdag 14 augustus. Um, uh, van 10 tot 12 in de bibliotheek. Je hoeft zich niet van tevoren aan te melden. kan gewoon, je kan gewoon binnenlopen. Met je Precies, ook als je er om 11 uur bent, is het prima. Dus loop binnen en, uh, en kijk of je goede tips kan uitwisselen. Dus ja. dat is een uh, hele Maakken leuke Maken jullie daar nog een splitting in voor mensen die. Je weet, we hebben twee besturingssystemen: Android ja. en i. Uh, ja, Windows okay. zelfs eigenlijk ook wel. En nog, Windows 3 dus, ja. eigenlijk, ja, ja, ja, ja. Dan maken jullie ook een beetje een splitting nou, in. Wij,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 Ja. En, uh, dus dat, uh, dat is belangrijk om oh. te weten. Maar dit is okay. dus een mooie manier om... In het uh, ja. Ja. Ja. is een mooie manier om tips en ja. trucs ja. te, ja. Ja, te ja. leren en uit ja. te wisselen met ja. elkaar. Dus, uh, en dan naast het zomerlezen, het lezen aan zee. We hebben een, een leuk programma volgens mij. Nou, dat in ziet Zandvoort. allemaal heel goed. leuk uit. Ja. Ja, toch? Ja. <laughs> en wat doe jij bij de bibliotheek? Ik, uh, ik, ben, uh, ik ben informatiemedewerker. Dus ik werk gewoon in de bibliotheek in Zandvoort, maar ook in Haarlem Centrum. Okay. En daarnaast daarnaast uh, doe ik ook veel met, uh, met scholen en met groepen. Dus ik doe veel uh,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 Ook, ja, van een, ja. Ja. ook van een bijzondere uh, figuur ja, uit het boek van, weer van Roald Daal. Die is van start, die uh, sculptuur in oh, ja. augustus. Ja, hè, ja. Weer, uh, ja, en wij hebben daar een voorproefje in, uh, oh. in kunnen nemen. Ja. Het klinkt alsof uh, alle verloven zijn ingetrokken voor bibliotheek. <laughs> <laughs> in de zomer dat jullie allerlei activiteiten moeten ja, doen. We ja, we organiseren altijd een hele hoop. Ja. Er komt ja. ook in oktober weer van alles aan. Ja. De scholen gaan weer ja. beginnen in september. Er wordt ja. veel voorbereid. Ja. Dus uh, staat steeds We zitten niet stil in ieder geval. We zitten absoluut niet stil. Nee, nee. Nou ja, jij gaat zo meteen kijken. Denk ik, even bij. Ik ga bij... ja. daar inderdaad ja. eventjes langs en dan ga ik snel weer naar de bibliotheek, want ik uh, moet gewoon weer aan het werk. We zijn tot twee uur open vanochtend. Dus, Zaterdagochtend. Okay. Zaterdagochtend, ja. Ja. Zaterdagochtend van tien tot twee, tot twee. Ja, ja. zijn we ja. gewoon geopend. Ja. ja, weet ik. Dat is uh, en uh, Zand, bibliotheek Zandvoort voorlopig uh, mm. nog een klein vraagje daarachter. Blijf beneden zitten daarin? Ja. Daar is wat voor discussie verre, over. Voor verdere vragen. Dat ze natuurlijk bij de wethouder nee, nee, nee. moeten zijn. Ja, ja, ja. ja maar voor zover ik weet zover zijn de laatste plannen. Ja. blijven wij Blijft gewoon he. beneden en gewoon toegankelijk voor iedereen. Oké. Okay. Okay. Nou, Elzabeth, heel erg bedankt ja. dat ja. je ja. op je zaterdag hier ja. wilde komen. Natuurlijk, graag gedaan. Bedankt voor de uitnodiging. En wie weet tot ja. de volgende keer? Zeker weten, dankjewel. Goed, wij zijn aan het einde van het eerste uur gekomen. En uh, we gaan even een uitstapje maken naar Londen met Raf Motel.